Nieuws van 8 uur. Dit is door omegens met het Nationaal. Zes grote verzekeraars die in Nederland actief zijn... investeren in bedrijven die wapens leveren aan Saoedi-Arabië. Dat is niet verboden, maar vredesorganisatie Pax vindt het toch verwerpelijk... omdat Saoedi-Arabië de mensenrechten schendt in de oorlog in Jemen. Met name Egon, Allianz, APG en Legal General... investeren volgens Pax fors in wapenfabrikanten. Veel gemeenten gaan slecht om met burgers die klagen over zorg, jeugdhulp en begeleiding naar werk. Dat stelt de Nationale Ombudsman. Die onderzocht de taken die begin 2015 overgingen van het Rijk naar de gemeenten. Sindsdien kreeg de Ombudsman daar 3100 klachten over. De gemeenten moeten vaker met klagende burgers aan tafel om samen een oplossing te zoeken, vindt de Ombudsman. Nederlandse bedrijven en overheden zijn slecht beveiligd tegen cybercriminaliteit, schrijft het Ratenau Instituut in een rapport. De veiligheidsmaatregelen zijn vaak verouderd. De onderzoekers pleiten voor een jaarlijkse hacktest. En er moet krachtiger worden opgetreden tegen de verkoop van onveilige digitale producten. De Amerikaanse minister van Justitie, Sessions, is in opspraak gekomen. Hij heeft tegen de Senaatscommissie niet gezegd dat hij twee keer heeft gesproken met de Russische ambassadeur. De democraten willen nu dat Sessions opstapt. Zelf zegt hij dat hij contact had vanuit zijn functie in Kentucky. En de Senaatscommissie vroeg hem over de contacten van het Trump-kamp met de Russen. Werken buiten kantoortijd is steeds vaker normaal. Vier op de tien werkenden waren vorig jaar regelmatig s'avonds of s'nachts aan de slag, meldt het CBS. In totaal werkt 65% van de beroepsbevolking wel eens buiten de standaard 9 tot 5. Het zijn vooral ondernemers, zzp'ers en mensen met een flexcontract die buiten kantooruren werken. Het weer, is nog zware windstoten in grote delen van het land. De wind neemt in de loop van de ochtend af. Is het nog bewolkt in de loop van de middag, wordt het droger... en schijnt af en toe de zon. Het wordt vandaag een graad of acht. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Tien jaar, en die schitterde in de musical Pinocchio in Efteling. En heeft afgelopen week in Vels opgetreden met ja, ja. Pinocchio. We hebben allemaal beroemde mensen in dit dorp. Ja, ja. Want uh, er is namelijk ook een dame die heet Wietke Nerings. Ja, maar daarvoor krijgen we eerst nog een fotograaf. Daar, daar gaan we bochtussen doen. Bob Bleierveld. Ja, die maakt altijd prachtige foto's ja, op de boulevard. Van maar mensen ook, en van... Uh, maar ook musjes. Musjes. Ja ja. ja, ja. Die koekjes pikken ja. van het terras. Ja, daar zijn ze niet allemaal even blij mee. Maar dat is een ander verhaal. Dan gaan we naar de tassen.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 Heel Aangewezen, jij bent voorzitter. Uh, hij is geen voorzitter, uh, hij is gewoon bestuurslid. En daarnaast is hij de tweede uh, secretaris. Zo. En Teun is ook eventueel nog de tweede uh, penningmeester. Zo. Fred Kuiters. Fred Kuiters, vertoevend in het buitenland, is onze penningmeester. Dus wat hebben we nu? We hebben een voorzitter, Hans Rubbeling. Goed noteren, meneer Joustra. Ja, ik heb het genoteerd. Diepe Brune, de secretaris. Heb ik genoteerd. Red Kuiters is onze penningmeester. We hebben Teun Verzaal, onze promotieman, bestuurslid. En we hebben Rob Mittelmeijer. Nu ga ik me even terugtrekken en deze uh, beide mannen, die gaan verder. <lacht> Hoezo? Zij weten meer dan jij? Absoluut. Kijk, daar moet ik nog vertwijfelen. Heren.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 Tot kwart over tien en tussendoor pauze. Dan drinken we een pilsje. En s'avonds voor de liefhebbers. Dat is nog een gezelligheid. Mag het ook. Ja, dus dat, uh, dan komen de bitterballen. Ja, ze nu maar dan ook. Als het er een jarig is, krijgen we bitterballen. En dan wordt er getrakteerd. En dat is wel. Uh, ja, daardoor merk je dat er gewoon een, een, een hele een prettige sfeer. Een, vriend, ja, een vriendenclub is. En, en ik ben. Uh,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 En uh, ja, dat uh, hebben we graag gedaan. Vonden we leuk. Er is één keer per jaar een barbecue uh, op de Haarlemmerstraat. En dat ja, bij, is bij een, Jacques, een, uh, Jacques Versteeg. Uh, Versteeg die, steeg, die stelt die, zijn tuin uh, beschikbaar. Ja, Jacques en Lydie Versteeg die stellen hun, uh, al jaren hun tuin beschikbaar. Wie doet zoiets? Maar, en dan krijg je tachtig man in je tuin. En uh, de mannen mogen achter tussen de bomen een plas doen. En de vrouw uh, staat het huis beschikbaar. Ja. Dat, uh,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 En uh, die rondleiding doen wij uiteraard niet zelf. Dat uh, zal ongetwijfeld door het museum verzorgd ja. worden. Hier lopen we wel mee. Uh, uh, zeker voor de mensen van buiten Zalpoort. Iemand uit Heemstede. Wel belangrijk dat hij even het water- een vuurwinkeltje kan bekijken. Ja precies. Ja. Dus dat is echt de moeite waard. Ja. Ik wil even iets zeggen. Want er staat op de poster. En er zijn bij wat aankondigingen een, is er een fout gemaakt. Daar staat Theo Wijnen als pianist uh, aangemeld. Maar uh, ik weet uh, zeker dat uh, Joep van der Winden. Van der Winden. Van der Winden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 Joep van der Winden. Ja. ja, helaas. Theo uh, heeft ook een aantal taken af moeten schuiven. En uh, ja. helaas hebben wij uh, afscheid genomen van Theo. Maar gelukkig hebben we weer een nieuwe pianist gevonden. En samen met onze uitstekende dirigent Arjan... Uh, gaan wij een voortreffelijk concert verzorgen. Nou, okay. kijk. Het is toch wel leuk om even te horen. Hè? 5 maart om 3 uur treden jullie op. 2 uur is de zaak open en rondleiden. En koffie Precies. en thee. ja.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 15 doet 7, 7. goed het woord, dus dat is prima. <laughs> Luisteraars, Riepe Brune. 5 7 7 8 7 8 nou, bij en deze tot u... laat te bellen? Uh, tot s'nachts. Tot s'nachts. <laughs> 57178. Bel Ieper Brune van Ik wil ook zingen. Van smorgen 7 tot s'avonds 8. <laughs> Oké. Okay. Contributie 45 euro per jaar. Ja, ho, ho. ho, ho. De euro contributie van het Sanfers Mannenkoor voor de leden is ja. 20 euro ja. per maand. Nou, dat is eigenlijk dat een maand. Lach. Het is voor Laag niks. Betrag. Betrag. Het is voor ja, okay. niks. En wat je ervoor krijgt, nou, jongen.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 Okay. tenminste denk ik nee. voor mezelf. Wat je allemaal. Uh, Irene heeft dat al opgenoemd voor dingen krijgt van de vereniging. Ja, dat zijn gewoon ja, niet alleen een paraplu. Nee, Maar weet je, alle uitnodigingen voor alle, voor alle, concerten, alle concerten... er is ook een reis, uh, wordt er wel uh, gedaan. wordt zo reis nu en dan, gedaan. Uh, uh, wat ook altijd erg gezellig uh, is. Daarom ook altijd gezellig. Jo, zo oh, blijf je aan de gang. Ja, ja, wanneer, wanneer gaat het mannenkoer weer naar het buitenland? Uh, dat gaan, is ja. nog niet helemaal bekend, maar dat, dat laten we graag over Aan, aan de promotor. Nieuwe dat, is, promotor nou, ja. dat hebben we op de <laughs> laatste ledenvergadering... Uh, hebben we dat uh, weer aangeroerd. Dus er, uh, in het verleden... Uh,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 In het Standvoort Museum. Goed zo. Dankjewel, heren. Bedankt voor jullie komst. En succes. Bedankt dat u mochten komen en volgende en keer. Gedaan.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 En ik moest twee spelen. Ja, wil even? Eerst in die pop. Want als hij een leugentje vertelt. dan wat groeit er zijn neus. Dan? Meen je dat nou? Ja. Ook in het echt, hoe doen ze dat dan? Um, er zit een soort. Ja, ik weet niet hoe ik dat kan uitleggen. Er zit wat dat je aan zijn neus kan trekken. Of, ja, dan een soort kan je, mechanisme zit ja, erin. Ja, dan kan je die neus zo duwen. En je hoort ook aan het geluid dat zijn neus gaat groeien. Meen je dat nou? Ja. En hoe lang wordt die neus?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 Ja. Je, je zong al eerder. Ja. Ik zit al volgens mij vier jaar op musicales. Kijk, want dat gaat natuurlijk niet zomaar. een moeder kan niet zomaar zeggen van nou, ik denk dat jij wel daar uh, kunt spelen. Ja. Je moet natuurlijk een beetje zin erin hebben. Ja. Je moet het leuk vinden om te zingen. Nou, dat vind je blijkbaar ja. uh, erg leuk. en Goed, dan, dan word je aangemeld en dan krijg je een oproep om daar naartoe te gaan. Ja, dan um... moet je daar naartoe?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 Wat grappig. Dat is natuurlijk alleen maar nog veel leuker. Ja, want ik ben een ezeltje geweest. die naar Petland ging. En. Um, nog een dorpskindje gewoon. Oké. Okay. Maar, je... maar. je moet repeteren, je moet oefenen. en ja. op een gegeven moment tijdens de uitvoering. Plankenkoers? Nee. Kijk, zo hoort het. Zo hoort dat, hè? Hier zit een professional. Meestal hebben kinderen geen plank Een professional. Ja. En dat is middags en s'avonds? Hoeveel optredens moest je doen? Uh, ik moest er twee doen. Twee? Maar afgelopen week, woensdag, moest je ook optreden in Velzen? Ja. Yeah. Niet in de Efteling? Nee. En hoe ging dat dan? Dat ging al heel goed. Lekker dicht bij huis, in ieder geval. Ja. Yeah. Dus dat is middags of s'avonds was dat? Uh, allebei. Twee uitvoeringen? Ja. Yeah.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 Moet je, moet je dan steeds weer opnieuw uh, auditie doen? of, nee, of is het is dat gewoon voor één keertje. Oh, okay. En is dat eenmalig, de optreden gemaakt of ook weer een aantal keer? Uh, ook één keertje. En moet je dan nou speciaal voor weer naar de Efteling? Ja. Hoe kom je daar? Ja, het is niet naast de deur. Uh, nee, ik ga er met de auto heen.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 het is eigenlijk nog niet helemaal... dat ze hier eigenlijk nog helemaal niet klaar voor was, maar... Ze is er ineens... klaar voor? Ja, ik wist het helemaal niet dat het is een natuurtalent dus. Ja. Heel goed. Nou, <güls> ja. dan weten nou, we zeker dat we er nog veel vast. meer... We hebben een talent is ontvoerd. Ja, we ja. gaan nog veel meer van je horen. Er komt weer zo'n tegel in de kerkstraat met jouw naam erop. Precies, met jouw naam erop. Ja. Nou, dat vind ik een hele goeie. <güls> dus je komt er te staan. Nou, hartstikke bedankt dat je geweest bent... en je verhalen willen vertellen. En als je wat nieuws te melden hebt... of je gaat iets nieuws doen weer... dan meld je je gewoon bij de redactie. En dan kom je gewoon weer vertellen over hoe dat gegaan ja. is. Goed zo. Dankjewel Dank je wel voor je komst. Ja.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 Oh daar ja oh in mijn fototas ja, ja dat bedoel ik ja, mijn plastic fototasje <laughs> ja. en dan uh, maar dan maak je de leukste dingen mee zit op het terrasje bij Excel ik zie een politieagent ik denk oh jee er gaat wat gebeuren nou oh, ja, er is daar wat is gaat aanhoud. ik mijn uh, camera maar, ingesteld maar wat doe je nu met al die foto's want je hebt honderden foto's het duizenden uh,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 Daar doe ik meer dan een uur daar bij de visietherapeuten. Daar, dan loop je daar natuurlijk. En dan loop je hè? en fietsen. Ja. Dat, Bob, uh, Bob, even een vraagje. Zit er uh, een kost aan verbonden om jouw foto's over te nemen? Nee hoor, want uh, op Facebook heb uh, je. Centrum uh, Die deelt. En, uh, maar je maakt zoveel mensen daarmee gelukkig. Ja, ja, ja. ja van, uh, dat ik ging van, uh, hier vanuit het centrum verhuizen naar noord.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 Bob doorgaan met foto's maken. Ja, ja, ja. Van kom even bij me langs, ik heb wat voor je. Nou, ik naar nou die hele vriendelijke mevrouw. Ze dus zegt, dus, ze lopen even mee. Nou, we lopen naar een garage. Er staat er gedorie een hele mooie sportfiets. Ze zegt, die is voor jou. Doorgaan met foto's met gemaakt. En dan ja. denk ik, nou, er zijn toch hele lieve mensen. Ja, in deze kun, kun je beloven dat je nog heel lang doorgaat met fotografie? Ja. Ik, uh, ik zal uh, lang doorgaan. Want ik kan yes. ook een boek daarover schrijven. En zet ze ja. op Facebook, alsjeblieft. Ja. Ik, uh, ik blijf ze op uh, Facebook uh, zetten. Dus uh, mm -hmm. ja, het is een kwestie van volgen. Fijn dat. Nou.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 tasje even? Ja. En dat uh, is een mooi bruggetje naar de schone dame die tegenover ons zit, uh, Wieske Nerings uit Zandvoort. Hallo. Hallo. Ja, uh, Wieske, jij uh, hebt een internationale ontwerpvestigheid gewonnen. Ja, klopt. Uh, kom ietsje dichter bij de microfoon, anders dan kunnen we luisteren. Dat kunnen dus we je niet horen. Yeah. Uh, ik ben ooit een keer in het Tasjesmuseum geweest. Ja. Is het niet op de Keizergrachten in Amsterdam? Op de Herengrachten, Heren. ja. Herengrachten. Ja.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 nou ja, ik zou zeggen, vier laders vol met tassen. Dus voor vrouwen is dat heel anders, hoor, Pieter. Nee, maar als man, als je daar doorheen loopt... Dan, dan zie je, dan je geschiedenis. En Dan zie je de hele geschiedenis. Maar ook mannentassen, hè? Ook heel oud. Ja, daar kijk ik niet naar. Maar, nee, nou, maar mannen hadden vroeger ook heel... Daar begon het mee. Daar begon ja. het mee. Die mannen zijn de, de oorzaak. Alles zit daar, klein, groot, minuscuul, maximaal. En jij werkt daar als vrijwilliger, of nog steeds? Ik, ja, ik werk daar als vrijwilliger in het museum. Ja, klopt.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 geweest? Nee, ze is niet in het tasysteem geweest, nee. Maar er is natuurlijk wel veel media-aandacht voor, dus wie weet. Het zou toch wel uniek zijn als is je haar je... op een gegeven moment met jouw tas ziet lopen? Nou, dat zou heel uniek zijn. Overal wel een droom. Ja. Maar je zegt, je bent ook met hoeden bezig? Ja.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 Sieraden die zijn ook allemaal met hout. Um, wel ook met zilver en met um, echte parels. En met uh, Swarovski-stenen. We maken kettingen en armbanden, ringen.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 ja, geïnteresseerder. Ja, geïnteresseerder. Ja, geïnteresseerder. ja ja ja en die niet, zeker. zeggen van hey, die mevrouw die moeten we even bellen want die ja. wil ook zoiets nou dat is natuurlijk hartstikke leuk dat je al een tas in het museum hebt staan en met je naam eronder van nou toch een Wietkneidingstas ja. in het museum bizar hè nou die kunnen ze geven als er naar nou gevraagd wordt <laughs>